Uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom en Suzanne Bosman. Kernwapens aan de JSF? Nou, het kabinet zegt natuurlijk, maar een aantal uh, Kamerleden is uh, pertinent tegen. Carlo Brandse komt langs met autonieuws. en de VIFPRO, de internationale vakbond van profvoetballers... is niet blij met de komst van investeringsmaatschappijen. In Radio 1 vandaag, zometeen na het Nationaal Dorot Megens. De Gezondheidsraad wil dat omwonenden van landbouwgebieden beter beschermd worden tegen pesticiden. Volgens de Raad moet er grondig onderzoek komen naar de gezondheidsrisico's van de chemische bestrijdingsmiddelen. In afwachting daarvan zouden er al minder pesticiden gebruikt moeten worden en spuitvrije zones moeten komen. Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat omwonenden van landbouwgebieden zich grote zorgen maken over hun gezondheid. Culturele instellingen krijgen met nog meer bezuinigingen te maken...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 Topman Iwata levert de helft van zijn salaris in... andere topbestuurders ongeveer een derde. De spelcomputer van Nintendo, de Wii U, verkoopt slecht. Concurrenten Sony en Microsoft doen het veel beter... met de PlayStation 4 en de Xbox One. De gemeente Amsterdam wil dat de zender National Geographic... een uitzending van Scam City rectificeert. In dat programma wordt Amsterdam afgeschilderd als een zwendelstad... waarin toeristen het slachtoffer worden van zakkenrollers en stelende zwervers... Volgens burgemeester Van der Laan is een zakkenroller betaald... om vervolgens te zeggen dat tippelaars en zwervers werden vermoord. En ook zou National Geographic een alcoholist en een nepagent hebben betaald... om Amsterdam af te schilderen als Zwendelstad. Van der Laan noemt het Zwendeltelevisie. Als de zender niet rectificeert, stapt de gemeente naar de rechter. Trainer Marco van Basten stapt na dit seizoen op bij Heerenveen. Hij zegt niet het juiste gevoel te hebben... om zijn aflopende contract te verlengen. Voetbalcommentator Arno Vermeulen. Heerenveen heeft financiële problemen. komt elke week ongeveer een ton tekort. Dat is toch 5 miljoen per jaar. Dat betekent weer dat je spelers moet laten gaan. Bijvoorbeeld Finn Bogason, hun beste speler, de spits. Nou, die wordt ongetwijfeld verkocht nu of einde van het seizoen. Dan krijg je dat geld niet als trainer. Hè. Dan mag je geen vervangers aantrekken of iets van dat niveau. Dus dan kom je in een soort vicieuze cirkel. Nou, van Basten is ambitieus. Ik denk dat hij alles bij elkaar wel optelsom heeft gemaakt van ja, wat kan ik hier de komende jaren bereiken. Van Basten volgde in de zomer van 2012 Ron Jans op bij Heerenveen. Vorig seizoen eindigde hij met de Vriezen op de achtste plaats. Op dit moment staat de club vijfde in de Eredivisie. Het weer op veel plaatsen bewolkt, maar vooral in het midden- en zuiden ook af en toe zon. Vannacht in het zuidwesten mogelijk wat winterse neerslag. Het vriest licht, in het noorden mogelijk matig min vijf. Morgen weinig verandering, vanaf vrijdag wordt het minder koud.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 Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. In veel steden is het vaak te warm of het waait er veel te hard. Is daar nou niks tegen te doen? En vaders en moeders die spelen anders met hun kinderen, wist u vast al. Maar de industrie weet het nu ook. Goedemiddag, welkom opnieuw bij Radio 1 Vandaag. FC Twente kwam de afgelopen tijd herhaaldelijk in het nieuws vanwege een samenwerking met een grote investeringsgroep. Nou, die groep die steekt een groot bedrag in de club, 5 miljoen. En ruil daarvoor zijn ze mede-eigenaar geworden, enigszins van een aantal Twente spelers. internationale spelersvakbond de FIFPRO is daar helemaal niet blij mee, aan de lijn directeur Theo van Zegel. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom vindt u dat zo vervelend? Nou ja, dat is een heel lang verhaal. Uh, nou, kort dat te maken. kunt u vast wel kort vertellen, ja. Precies. Ja, dat ga ik heel kort doen. Is het natuurlijk, uh, uh, het verbaast mij ten zeerste omdat uh, iedereen in uh, het professionele voetbal: de governing bodies, de UEFA, de FIFA, de grote clubs, uh, de spelers, uh, de leagues. Uh, iedereen is het erover eens dat dit uh, een van de redenen is waarom wij in het betaalde professionele voetbal, en met name, laten we ons beperken tot Europa. Grote problemen hebben. Uh, grote bedragen verdwijnen uit het voetbal. Uh, de spelers worden gedwongen om uh, uh, te, te worden getransfereerd. Dan is het natuurlijk een beetje vreemd dat wij in Nederland, wat we toch een, een, een land is waar we altijd uh, die we als voorbeeld stellen. Nu een club hebben die uh, nu uh, heeft besloten om dat ook maar te doen. Dus de timing is uh, heel slecht. Want... Ja, maar u moet even oh. uitleggen, want u zegt spelers worden gedwongen uh, tot een transfer gebracht. Er verdwijnen grote bedragen. Waarom houdt dit in, zo de komst van zo'n investeerder, dat er geld weggaat en dat spelers gedwongen worden? Nou kijk, de, de, de, het is dus uh, volkomen duidelijk dat uh, die investeringsmaatschappij maar één doel heeft. En dat is geld verdienen en daar, op zich kun je daar niks tegen hebben. We hebben daar iets op tegen dat dat gebeurt op grond van het feit dat ze dat doen met handel in, in spelers. Want die spelers zijn van de investeerders? Ja, de spelers. Je kan natuurlijk roepen, ja, ze, uh, ze hebben geen recht op eigendom, waar hebben we het over als het om een speler gaat... Zoals dat door de Twente-voorzitter wordt gezegd. Maar ze hebben natuurlijk wel degelijk uh, iets te zeggen in de melk te brokkelen... want zij willen dat die spelers verkocht worden om daarmee uh, geld te verdienen. Ja, want zij delen in het transferrecht, hè? Zo is het dan ja. geregeld. Ja, ja, zij delen in de opbrengst uh, van de verkoop. Nou, dan is het natuurlijk heel duidelijk dat... Uh, uh, ze uh, alleen maar één belang hebben om daar zoveel mogelijk uh, transfers te plegen... om daarmee zoveel mogelijk geld te verdienen. Nou, dat kan je als club, uh, moet je volgens mij proberen... Uh, zo sterk mogelijk elftal uh, uh, bij elkaar te harken... En ...zo uh, goed mogelijk op elkaar ingespeeld uh, zo hoog mogelijk te eindigen. Nou, dit uh, neigt uh, naar een, uh, een soort van koehandel die uh, niemand in de professionele voetbalwereld wil. En waarvan die spelers en, zelf wel. eigenlijk ook niet echt helemaal op de hoogte zijn, geloof ik, hè? Nee, de, we hebben heel veel voorbeelden, maar ook in dit geval... Uh, die ...spelers weten natuurlijk absoluut niet waar het over gaat... En uh, weet, zijn ook niet op de hoogte. En uh, er zijn uh, talloze voorbeelden van spelers die uh, verkocht zijn... waarvan men uh, achteraf pas blijkt uh, van wie daar dan gaat Ja, want het is nu ook nog niet helemaal duidelijk... want er worden wel wat namen genoemd. Tadi, Cebassilio bijvoorbeeld. Ja, dat is niet duidelijk. Maar dat is natuurlijk uh, uh, uh, uh, bij Twente wel uh, heel erg duidelijk. Want die uh, ongetwijfeld zal in het contract... spelers genoemd zijn. Het is ook heel bijzonder en vreemd... dat Twente daar ook gewoon geen openheid van zaken geeft... Kunt u er iets tegen doen? Ja, dat is gewoon op uh, Europees niveau uh, zo snel mogelijk. En we zijn toevallig, ben ik gisteren nog in uh, Nyon in geweest. Zo snel mogelijk uh, dat third party ownership verbieden. Uh, binnen de grenzen van Europa. En uh, ja, dat uh, gaat, het gebeuren? gaat zo snel mogelijk gebeuren. Do, do, do, wie verbiedt dat dan? Nou, uiteindelijk kan de, de, de UEFA als governing body van het Europese voetbal kan in zijn reglementen opnemen dat dit uh, uh, verboden is uh, ja, en daar sancties op leggen. Dus uh, wat dat betreft is uh, de, de, de oplossing, we hebben het in Engeland en Frankrijk, is het al verboden. En het is uh, voor de UEFA uh, in binnen Europa uh, is het niet heel erg ingewikkeld om de reglementen te wijzigen... en uh, een verbod te leggen op deze te, uh, vorm van uh, koelhandel. Ja, maar ja, toch die clubs die hebben geld nodig en het is toch wel fijn als, als je dat er dan krijgt. We worden net over de problemen weer bij Herenveen en... en... Marco van Basten die daar vertrekt, misschien dat het er wat mee te maken heeft... dat hij dat niet zoveel armslag heeft door het geldgebrek? Ja, maar het is, dat heb ik al eerder gezegd. Het is natuurlijk uh, wat gek. Ik, uh, uh, als je geen geld hebt, um, uh, dan uh, koop je ook geen uh, nieuwe auto. En uh, het is natuurlijk uh, uh, idioot te zeggen... ja, we kunnen het geld niet bij een bank lenen. En, uh, en vandaar dat we het dan nou maar op deze manier doen. Als je geen geld hebt, kun je het ook niet uitgeven. En zou je misschien uh, eens moeten kijken van... Uh, hoe komt het dat ik geen geld heb? Je moet ook heel reëel zijn of dat nou hier is of Twente. Uh, ja, je moet het doen met ja. het uh, huishoudboekje die je hebt. Heeft iedereen uh, ja. uh, dat probleem? En geen grote investeringsmaatschappijen daarbij halen. Het is duidelijk. Dank u wel voor uw toelichting, okay. VIFPRO-directeur. Theo van was dat. Ja. Radio 1 Vandaag. De Tweede Kamer praat vanavond met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... en met Hennis Plasgaard van Defensie... over de kernwapentaak van de nieuwe JSF, de nieuwe straaljager. Een meerderheid van de Kamer wil dat dit nieuwe toestel... geen kernwapens meer gaat vervoeren. Maar het kabinet wil dat het Defensietoestel... wel kernwapens mee kan nemen voorlopig. In de studio in Den Haag zit Christa van Velsen van IKV Pax Christi... die zich inzet voor nucleaire ontwapening. Mevrouw van Velsen, goedemiddag. Mevrouw van Velsen, goedemiddag. Goedemiddag, u hoort mij gelukkig. Uh, wa wat denkt u dat er vanavond gebeurt? Nou, ik denk dat een meerderheid aan Kamerleden zegt dat ze er genoeg van hebben. Dat, dat er hier met zoveel geheimzinnigheid gesproken moet worden. Dat Kamerleden niet mogen weten dat er kernwapens in Nederland liggen. Niet mogen weten hoeveel dat de Nederlandse belastingbetaler kost. En ook niet mogen weten hoe de veiligheid van deze massa is geregeld. Ja, nee, maar dat is al heel lang een zogenaamd geheim. Maar het gaat er nu even om, en daar doen ze niet geheimzinnig over... Eh, onze minister van Defensie en Buitenlandse Zaken... of de JSF wel of niet kernwapens moet vervoeren. Nee, dat klopt, maar, maar hij heeft wel continu een soort armslag van uh, niet erkennen dat Nederland kernwapens heeft. Inmiddels heeft de Tweede Kamer gezegd, het maakt niet uit, we willen gewoon überhaupt niet dat er kernwapens zijn. En we willen ook niet dat er nieuwe kernwapens komen. Ik, ik verwacht dat er vanavond een vorm van conflict zal zijn. Want uh, minister Timmermans die uh, zegt, ja die nieuwe kernwapens die komen er gewoon en die hangen straks ook onder de JSF. En dan is eigenlijk de vraag of de Kamer bereid is om hier zijn tanden te laten zien. Maar Timmermans zal dan zal ook zijn. Ja, want dat zijn de afspraken die we hebben met de Amerikanen. We hebben in de NAVO zo'n kernwapentaak. Ja, dat dat kunnen we niet zomaar gaan stoppen. Ja, dat, dat, dat kun je inderdaad zeggen. En dat zou ik ook zeggen als minister Timmermans... als je eigenlijk uh, de dingen wil laten zoals ze zijn. Maar we hebben gezien dat landen als, als Engeland en Canada en Griekenland... wel degelijk afstand hebben gedaan van hun Amerikaanse kernwapens. En dat dat dus gewoon kan. Het is een kwestie van politieke wil. En uh, ik ben ooit Kamerlid geweest. En uh, Timmermans was mijn collega-Kamerlid. En die heeft moord en brand geschreven dat die kernwapens uit Nederland weg moesten. Toen had hij het niet over die navo afspraken En zag hij wel degelijk... Dat er, dat er kansen en mogelijkheden waren, die zijn er dus ook gewoon. En ik hoop dat er vanavond een meerderheid van de Tweede Kamer zegt... we hebben uh, openheid nodig als middel... maar het doel is uh, die kernwapens uit Nederland te verwijderen. Ja, minister Timmermans is uh, wat dat betreft van mening uh, veranderd... maar uh, als de, de, eigenlijk heeft het kabinet al laten weten... Uh, weliswaar is er een meerderheid uh, tegen dat die kernwapens... aan die vliegtuigen komen te hangen... maar uh, we gaan daar niet in mee, dus uh, we doen het toch. Ja, dat, dat kan een minister zeggen. En het is aan de Kamer om het, om het dan uh, op een andere manier te proberen af te dwingen. Ik ben in ieder geval heel erg blij met, met de, de duidelijke deadline die de Tweede Kamer heeft geformuleerd. 2024, dat is het jaar dat de JSF zou moeten vliegen. Dat is het jaar waarop de Kamer vindt dat er geen kernwapens meer in Nederland zouden moeten zijn. Ik denk niet dat minister Timmermans in 2024 hier zit. Het zou wel hem enorm sieren als hij zegt, nou, daar ga ik mij voor inspannen. Dat lijkt mij een, een redelijk doel als ik tien jaar de tijd heb om ervoor te zorgen dat het laatste massavernietigingswapen... wat nog niet illegaal is, in ieder, in ieder geval uit Nederland verwijderd wordt. Maar het, het zal een politieke clash zijn. Nu had u uh, bezoek uit het buitenland. Hè? U had een aantal kernwapendeskundigen uitgenodigd. Ja. Zij hier uh, onder andere meneer Hans Christensen... Die, uh, komt, uh, die heeft onder meer het Deense ministerie van Defensie geadviseerd. Wat zijn dan de geluiden die u zo hoort onder deskundigen? Hans Christus heeft in de Tweede Kamer heel duidelijk uit kunnen leggen... dat de, de, de nieuwe kernwapens die naar Nederland komen... dat dat niet uh, gewoon mooi, mooi opnieuw opgeschilderde bommen zijn... waar de roest van af is gehaald. Maar dat dit een hele nieuwe generatie bommen is die beter inzetbaar is die uh, een, een, een lagere yield heeft. Dus een lagere explosiekracht... waardoor ze nog beter inzetbaar kunnen zijn. En ja, de JSF die komt... die zou uh, een stelt-eigenschap moeten hebben. Dus die zou redelijk ongezien rond moeten kunnen vliegen. En vanuit zijn verhaal werd duidelijk... Uh, dat uh, die, die nieuwe kernwapens gecombineerd met de JSF... eigenlijk een compleet nieuwe nucleaire missie is. En dan kom je op het punt... dat het parlement in de tijd nooit gekend is... in de plaatsing van die kernwapens hier in Nederland. En dat het nu eigenlijk een moment is waarop het parlement zou kunnen zeggen of je nou voor of tegen deze kernwapens bent. Het parlement moet hier uh, zijn zeg in hebben. En dit, is, dit, is, dit biedt een, een nieuw momentum daarvoor. Ja. Spannend is natuurlijk of die meerderheid in de Tweede Kamer overeind blijft. Vooral neem ik aan of de Partij van de Arbeid het met u eens zal zijn. Ja, ik, ik, ik las toevallig net uh, het NRC Handelsblad... een ingezonden artikel van Michiel Servaas, de woordvoerder van de PvdA en, en uh, Sjoerd Sjoerdsma van de D66. En daar uh, lanceren ze toch een oproep om in ieder geval te beginnen met openheid. Refereren aan, aan uh, de discussie rondom de kernwapens en de JSF... Ik, ik, heb, ik heb de hoop uh, dat de Partij van de Arbeid hier de poot stijf houdt. En het mag ook wel. Ik bedoel, Ze hebben al ja tegen de JSF gezegd. Ik vind uh, het verwijderen van kernwapens een begin van wisselgeld voor, voor die draai. Het verwijderen van kernwapens een begin van wisselgeld? Ja, ik bedoel, de Partij van de Arbeid is de verkiezingen ingegaan met nee tegen, nee tegen de JSF. Uh, heeft... Inmiddels ingestemd. Ik, ik, ik zie het als een, een vorm van wisselgeld. Dat ze op dit punt wel hun zin krijgen. En uh, dat daarin binnen de coalitie. De VVD wat coulantie biedt. Wat, wat ruimte biedt aan de PvdA. Om, om dit stuk gewoon wel binnen te slepen. Nou, spannend vanavond. Ja ik vind het wel spannend. Ja, want het is altijd inderdaad de vraag. van Als een motie aangenomen is. Maar niet uitgevoerd wordt. Wat de Kamer dan nog uh, voor wapens heeft. Om, uh, om toch zijn zin te krijgen. Ja, u gaat erbij zijn. Ja absoluut. Oké, okay, nou Dan wens ik u een goede avond daarbij. Dank je. Dank u wel voor de toelichting. Christa van Velsen van IKV Pax Christi. Vijf. Voor zeven mijn lijf. For making me up. Casting me off. Making me feel like I'm living. Paul, thanks for saving my life. U las het waarschijnlijk ook al in de krant vanmorgen. Er moet volgend jaar 200 euro meer zorgpremie betaald worden. Tenminste, dat hebben werkgevers en werknemers berekend... en geschreven in een brief aan minister Schippers en staatssecretaris van Rijn. In Den Haag NOS-verslaggever Marcel Bril. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Wat is nou de reden dat die werkgevers en die werknemers... daar nu op dit moment mee komen? Ja, Ze hebben alle plannen eens even goed bekeken van het kabinet... die betrekking hebben op de veranderingen in de zorg. Dat zijn er een heleboel. Hè. Gemeenten krijgen een grotere rol... maar de zorgverzekerers krijgen uh, ook meer te doen. Ja, En wat ga je dan doen? Dan ga je naar je eigen belangen kijken dan ga je rekenen, wat betekent dat voor werknemers... en wat betekent dat voor werkgevers? Nou, die som valt wat hen betreft negatief uit. En ik sprak FNV-voorzitter Ton Heerts zojuist even... en hij legde aan mij zijn boodschap uit. Wij willen wijzen op de effecten. En je kunt beter nu iets goed verbouwen... dan over twee jaar erachter komen dat het alweer anders moet. En de financiering van de zorg en wie je wat wilt laten doen... dat is een van de grootste problemen. En wat dat betreft, uh, ja, bezint eerder begint... en die hele grote decentralisatie van de zorg op dit moment... die kent zoveel effecten. Misschien moet die wel even worden uitgesteld. Nou, dat is helder dus van Ton Heerts. Nou, werkgevers en werknemers, Marcel, die voeren de druk op het kabinet dus op. Ja. Bij deze, is de Tweede Kamer eigenlijk onder de indruk? Nou ja, een gedeelte... Uh, wel een gedeelte die sowieso tegen de plannen uh, zijn. Uh, de SP, de PVV, die liepen al vrij snel uh, na het bericht de Tweede Kamer in om een debat aan te gaan vragen, want zij zeggen natuurlijk van ja weet je, zie je wel, dit gaat heel veel geld kosten, deze plannen zijn slecht. En dat deed ook Henk van Gerven van de SP. We moeten onmiddellijk uh, kappen met dit systeem. Een premiestijging van 200 euro erbij. En uh, een eigen risico van 400 euro. Dat is maar, maar de debat volstrekt, niet volstrekt onaanvaardbaar. De uh, is debat is, voorzitter, het debat is permanent. Uh, wij steunen het verzoek tot het debat. Ja, het debat, dat gaat er niet komen in de Tweede Kamer. Want het kabinet is nu aan het rekenen. Wat zijn alle gevolgen van al die verschuivingen? Ja, dat is uh, uh, nog niet heel duidelijk. Daar is het kabinet dus nog mee bezig. Dus over die 200 euro zegt het kabinet nu ook in reacties. Daar kunnen we nog helemaal niets over zeggen. En het debat gaat niet door omdat de coalitie daarop wil wachten op die berekeningen. Want er moet nog een boel besloten worden. Lea Bouwmeester van de PvdA. Ik kan me voorstellen dat mensen zorgen hebben... op basis van de berichtgeving in de krant. Wij krijgen daar een brief over van dit kabinet. Die gaan helemaal uitleggen wat zijn de feiten, wat zijn de gevolgen. En zodra die brief er is, dan weten we allemaal wat er aan de hand is. En dan kunnen we het erover hebben. Dus ik stel voor dat we eerst even de feiten afwachten. Okay. Want er gaat niet vandaag of morgen iets gebeuren... dat we mensen geen onnodig angst aanpraten, maar dat we dus eerst die uitwerking hebben... en dan kunnen we het erover spreken. Ja, die berekeningen, die uitwerkingen... die worden binnen een paar maanden verwacht. En tot die tijd kan ik jullie garanderen komen er heel veel meer van dit soort berichten... van dit soort angsten en uh, inschattingen van organisaties. We zijn voorbereid. Marcel Bril van de NOS, dank je wel. Carlo, Bransen. Carlo, goedemiddag. Uh, we beginnen met een Japanse automerk, hè? Uh, ja, als jij dat wil, dan gaan we daarmee beginnen, Jan. Nou, nou... nou het de, de Japanse automerk is in dit uh, verband, is Toyota. Want dat wordt aangeklaagd in Nederland door de stichting Brandstofprijzen, verschil brandstofprijs. Iets, iets, iets, iets, iets moeilijks. En die stichting die vindt dat de, uh, de opgegeven verbruikscijfers door Toyota. En het, en, het, sorry, en, het, en het praktijkverbruik door de consument, dat daar te veel verschillen in zit. Daar zit een groot gat tussen. Er zit een groot gat tussen. Uh, ja, eerlijk gezegd, een redelijk kansloze claim, vermoedelijk. Want. Uh, dat is al jaren zo. Kijk, het, het, het punt is Jan... op het moment dat je een nieuwe auto op de markt brengt... dan wordt die auto volgens een bepaald stramien... Uh, gekeurd, bekeken, gedaan en wordt ook het verbruik gemeten. Dat gebeurt binnen op een rollenbank. Uh, uh, uh, bij verschillende snelheden en onder bepaalde omstandigheden. En dat geldt eigenlijk voor alle auto's bedoel je? Dat geldt voor alle auto's. En de grap is dat, ja, weet je, daar is geen rijwind. Daar is geen startstop, daar is niet inhalen en weet ik het wat. Dus ja, het verbruik wat, wat in die officiële test gemeten wordt... dat kun je alleen maar gebruiken om te kijken van... Hoe scoort die auto in vergelijking met een andere auto? Ja, maar dan kun je toch maar gewoon niet. zeggen... Uh, niet. Ver, verander dat, test gewoon zo'n auto op de weg. Dat kan, maar dan moet je dus dat Europees gaan regelen. En ja, je kan je voorstellen dat... Uh, de Italiaanse merken met kleine Fiatjes een hele andere test willen... dan, dan de grote merken in Duitsland. Daar gaan ze niet uitkomen, Autobahn. denk je. Nou ja, ze zijn er wel mee bezig. En 2015, 2016 zal het wel een keer kunnen gaan gebeuren. Maar tot die tijd moeten we gewoon echt eraan wennen... dat wat een fabrikant in zijn advertentie zet... Niet waar is. Nee, dat zit een 30, 40 procent tussen... Een en dat is altijd zo geweest, en dat zal altijd zo blijven, zolang je hiervan uitgaat. Dus uh, ik, ik, binnenkort uh, dan is het kort geding, 3 februari geloof ik of zo. Ik ben heel benieuwd. Maar er is nog iets anders gebeurd. Uh, op weg hier naartoe uh, kwam daar zomaar het uh, nieuws dat Fiat en Chrysler. Uh, die zijn gefuseerd een paar weken geleden, of een paar maanden geleden eigenlijk. En die krijgen hun zeg maar even administratieve hoofdkantoor in Amsterdam. Ja. Grappig. Want eerst laatst wij Fiat Quijzer komt naar Nederland. En toen dachten we, nou leuk, werkgelegenheid, al dat soort dingen. Maar het is, het is een soort brievenbus. Nou ja, een brievenbus, het is wel iets meer dan dat. Maar uh, ja, weet je, autofabrikanten, het zijn net mensen af en toe. Uh, uh, het is een Amerikaanse club en een Italiaanse club. In dit, in, in dit geval hebben de Italianen de Amerikanen overgenomen. Ja, ga je dat hoofdkantoor in Detroit neerzetten... dan hebben ze problemen met Italië. En zou je het in Turijn uh, gaan zetten, dan is Amerika weer niet blij. Een fijn compromis. Klinkt toch leuk voor Amsterdam? Hoofdkantoor Precies. binnengehaald. Zo, zo moet je het ook zien. Niet dat we nu ineens uh, allemaal uh, uh, nieuwe woonwijken kunnen gaan, uh, gaan oprichten. Het is grappig. Ja, dan, ik, heb een, ik, heb, ik heb nog een nieuwtje. Heb ik nog een nieuwtje, ja, hoor, Jan? Ja, zeker. Nou, dat is, dat Suzanne de, ook. Ja, Suzanne ook. Okay, ja. Nou, dan, uh, ja jongens, het fenomeen van de komende jaar, komende twee jaar. Dat, uh, uh, ik lees het nog nergens terug, maar geloof me, dat gaat het worden. Dat is het fenomeen. Connected car. Een soort iPhone op wielen, geloof nou, ik. Hè? Dat, dat, zover was ik ook, Suzanne. <laughs> uh, nee, maar uh, er is iets serieus aan de hand. Inderdaad, auto's worden steeds meer volgestopt met elektronica, sensoren, et cetera. Hebben we het al een keer over gehad hier in deze rubriek. Maar. Uh, je kunt je wel gaan afvragen, al die verzamelde gegevens... Hè, er komt een soort van black box in de auto die alles bijhoudt... of je door rood rijdt, of dat je te hard rijdt... of dat je te hard hebt geremd, of met, zat je met zes man in de auto... of maar in je eentje, noem het allemaal maar op... van wie zijn die gegevens? Van wie zijn die data? Is dat nou van de autofabrikant, want die zegt... ja, het zit in mijn auto, of is het van de eigenaar? Ja, ik zou zeggen het laatste. Dat, dat is inderdaad zo, maar daar is dus nog niets voor geregeld. En je ziet nu overal op de wereld, Amerika, Australië, maar nu ook in Europa, dat er over gesproken wordt van jongens, voordat we nou enorme problemen gaan krijgen. Dit is een vent die rijdt uh, uh, uh, meestal uh, 20% te hard. Uh, heeft een keer een rood licht meegepakt en uh, uh, komt op plaatsen waar, uh, waar wij niet durven komen. Um, moet hij niet een hogere verzekeringspremie gaan betalen, bijvoorbeeld. En dat is dan nog maar een heel stom voorbeeld. Er zijn heel veel mensen die die in graag willen hebben, natuurlijk. Ja. Precies. Maar uh, is het, het is... ook naïef om te denken dat dat niet... Iedereen, als zelfs Angry Birds al uh, van dat soort uh, uh, wordt. Ja, ja, precies. En ja. gevolgd wordt door bij wijze van spreken de NEC. Dan is het toch naïef nou om te denken dat je dat allemaal kunt beschermen. En voor jezelf ja. zou kunnen houden. Nee, maar je kunt wel met z'n allen afspreken van: oké, okay, de data die zijn verzameld. En zeker als het om persoonlijke data gaat. Uh, met wie heeft hij gebeld? Hoe lang heeft hij gebeld? Uh, uh, noem het maar op. De, de stomste dingen waar we nu niet eens op kunnen komen. Mm -hmm. Van wie? Uh, uh, van wie zijn die data eigendom? Ja, in principe als, als het ook legaal is. Hè? Want dan, die spelletjes die jij noemt, dat is ook vaak uh, ja, illegaal hacken. Uh, de vraag is, wie is nou legaal eigendom van die informatie? Ja, ja, precies. Nou, daar is dus nog niets voor geregeld. In Amerika is het op dit moment al een groot ding vanwege die black box... die daar al een soort van verplicht gaat worden gesteld. Ik weet dat ze er in Duitsland zwaar over nadenken. Het is natuurlijk een privacygevoelig land. Dus uh, ik geloof me, daar gaan we het de komende tijd nog vaak Want over. Want we gaan hebben. er allemaal mee te maken krijgen allemaal over hebben er heeft al mee te maken. Elke auto er ja, maar precies. Dan heeft elke auto er zo. Ja, en die weet waar je geweest bent en op ja. welke manier en met hoeveel mensen en hoe lang. En et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Dus, dus dat is het verhaal. Ja, en dan ja, misschien toch nog heel heel even, als je nou een verkeersboete krijgt, dan kun je dat. Ja. Dan zeggen ze altijd van, jongens, teken protest aan, want je weet het nooit. Dat kan nu gewoon digitaal vanachter je computer. Dat kunnen jij en ik bij wijze van spreken hier aan deze tafel nu even doen. Want je bent, vind jij onterecht voor 28 kilometer. Te hard gepakt. Ja, ik voorspel toch daar een enige drukte uh, op de burelen van het Openbaar Ministerie. Je denkt dat die bezwaren het, gigantisch ja, gaan toenemen? Dat denk ik wel. Ik, ik, ik zou het alleen al eens willen proberen. te meer omdat je misschien dan wel die Is een oproep? Nou ja, te meer omdat je misschien wel een foto krijgt van jou, die te hard door een Maar ben ik nou even, kijk, ik denk, ja, ik ben door rood gegaan, ja, nou ja. Bij ik heb daar inderdaad 10 kilometer hard gereden. Precies. Wat kan ik dan voor bezwaar? Nee, dan kun je ook helemaal niks... Dat zal toch voor de meeste gelden? Nee, maar daarom kun je het nog wel leuk vinden om een digitale foto te krijgen. Ja, precies, van kijk eens hoe hard ik daar ging. Ja, precies. Zo is het wel. Nou, nog heel even nu toch over hardrijden gaat. Wat is er met de neuzen van de Formule 1? Dat is op zich wel grappig. De nieuwe auto's zijn voorgesteld. Er worden nu getest, Want, want uh, 16 maart is al de eerste race in Australië. Alle nieuwe Formule 1 bolides zijn er. En daar zien er een paar wel heel bizar uit. En ik nodig jullie dan ook uit om even te letten op de Red Bull auto. Dat is althans gesponsord door Red Bull. Ja, die heeft een neus. En dat is toch met de beste wil van de wereld niet te ontkennen. Dat de man toch, dat neus toch wel enorm op een mannelijk geslachtsdeel lijkt. Ja. En je oh. ziet er dus zo. We hebben paardjes, nee. Ja, de sociale media zijn ja, Vraag of ze op de site gezet ja. worden. He? Nou, ze, ja. sta, ze, ze, ze staan ook op onze Facebookpagina. Uh, maar in ieder geval, er zijn al foto's ontploft uh, uh, met, met condooms erom, met Viagra-reclame erop het is die heel aerodynamisch, dus. Het, het, het, het zou zomaar kunnen. Uh, aerodynamisch dan. In ieder... Aero, aerodynamisch, Zo. mooi uitgevonden, Suzanne. Ah, okay. We gaan het uh, 16 maart allemaal zien bij de eerste race okay. op uh, Australië. Carlo Frans, dankjewel. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Moeders spelen anders met kinderen dan vaders en daarom is een speciaal speelgoed ontwikkeld waarmee vaders met hun kinderen kunnen spelen. Moeders spelen over het algemeen veel rustiger. Vaders zijn over het algemeen meer bewegelijk, meer actie, meer uh, oorzaak en gevolg. Straks in Radio 1 vandaag meer naar het NOS journaal Dit is Radio 1 met Dorald Meert. De gezondheidsraad wil dat mensen op het platteland beter worden beschermd tegen pesticiden. Het is volgens de raad tijd voor een grondig onderzoek naar de gezondheidsrisico's van gif. In afwachting daarvan zou er al minder pesticiden gebruikt moeten worden.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 En de gemeente Amsterdam wil dat de zender National Geographic een uitzending van Scam City rectificeert. Daarin wordt Amsterdam afgeschilderd als een zwendelstad waar mensen worden bestolen en vermoord. Volgens burgemeester Van der Laan zijn mensen betaald om de stad zwart te maken voor de camera. Hij noemt het zwendeltelevisie. En als de zender niet rectificeert dan stapt de gemeente naar de rechter. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. De A4 richting Vlaardingen is dicht tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Dat komt door een technische storing. Het verkeer richting Vlaardingen kan dus het beste omrijden... via de Van Brien Noordbrug over de A15 en de A16. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Drie Nederlandse vliegtuigspotters zitten al een paar dagen vast... in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de familie van een van hen, 52-jarige man uit Nieuw-Vennep... zijn die spotters aangeklaagd wegens spionage. In 2002 was er een soortgelijke zaak... toen in Griekenland 14 Nederlandse vliegtuigspotters gevangen werden gezet. Nou, het LPF-fractievoorzitter Herbe was in der tijd... getuige deskundige bij het proces in Griekenland. Goedemiddag, meneer Herbe. Goedendag, Van Wij uh, bellen u wat we dachten. Oh, meneer Hebb, die is uh, vliegtuigspotter. Maar uh, dat denken we steeds maar. Maar dat is niet echt zo, geloof ik, hè? Ik ben een huis uit luchtvaartjournalist. Ik ben gespecialiseerd in luchtvaart en Dus Ik weet wel het een en ander van vliegtuigspotter. Maar ik ben het zelf niet. Nee, u zit niet met een thermosfles op een klapstoeltje... uren bij uh, vliegvelden te kijken in ieder geval. Maar u weet er wel een hoop van. Hebt u nou zicht op wat er is gebeurd... Uh, daar uh, op de Verenigde Arabische Emiraten? Nee, echt kunnen beoordelen wat er aan de hand is. is lastig. Het is wel zo dat vliegtuigspotten, met andere woorden... dat zijn luchtvaartenthousiasten met als hobby fotografie. Eh, die willen dus over de hele wereld bijzondere vliegtuigen fotograferen. Ja, dat, eh, dat is in Nederland een behoorlijk onbevangrijke groep mensen. Eh, de totale groep is denk ik ruim 20.000. En eh, de groep die eh, de tijd heeft om de wereld rond te vliegen... Eh, ja, dat zijn enkele honderden. Uh, die groep, uh, ja, die trekt naar exotische locaties. En ik heb begrepen dat ze bij Fujairah zijn opgepakt. Ja, dat is op het puntje van het Arabisch Schiereiland En daar zie je heel veel vliegtuigen uit het Midden-Oosten. En de voormalige Sovjet-republieken, vooral vrachtvliegtuigen. Het zijn allemaal civiele vliegtuigen, dus ik begrijp het niet goed waar de aanklacht op berust. Uh, het zijn burgervliegtuigen, maar aan de andere kant in de Arabische Emiraten mag je zelfs geen overheidsgebouw fotograferen. Dus ja, je moet daar gewoon heel voorzichtig zijn als je Ja, enthousiast. Ja, dus, maar ja, goed. Dus zijn die mensen dan niet voorzichtig genoeg geweest? Uh, uh, wat onervaren misschien? Uh, uh, yeah. Ja, wat <lacht> onervaren. Oh, dat gaat van alle. Oh, meneer Herben? Er gebeurt wat op onze lijn. Ja. <laughs> nog maar een keer opnieuw. Ik vroeg, zijn, zijn die mensen dan. al? de persoon waarmee je tijdelijk geen net voordat hij ja, ja, wilde gaan vertellen wat, zien, wat voor uh, militaire vliegtuigen ja, er landen. Precies, classified information, ben ik ja, bang. Op de blijk, een of andere manier. Ja. Nou, we kijken of we straks het contact nog kunnen herstellen. Helaas.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 We hebben wat knoppen gedraaid en we hebben de telefoon weer even bijgepakt. Meneer Herber, goedemiddag. U bent er weer. Wij zijn er weer voor u. Ja. We hadden het net even over hoe dat mis kon gaan... op de Verenigde Arabische Emiraten. Toen zeiden we, ja, heel erg veel zicht heb ik er niet op... maar ze hebben op zich geen militaire vliegtuigen gefotografeerd. In de tijd, in 2002, uh, hebt u ook een rol gespeeld. Hè? U hebt wat bemiddeld toen in Griekenland met die Nederlandse spotters. Uh, hebben ze u nu weer gevraagd? Nee, nu niet. Uh, ik kan het me ook niet meer voorstellen... want ik denk dat inmiddels buitenlandse zaken... ...geholpen de FN, die heel goed vertrouwd is geraakt met het fenomeen vliegtuigspotten. Het is een hobby die de laatste tien jaar explosief heeft toegenomen in, in West-Europa. In Engeland gaat het praatje werkelijk over ettelijke tienduizenden, misschien wel honderdduizend mensen hier doen. En in Engeland, zoals de meeste hobby's, is het een typisch Engelse hobby, die ja, zijn wortels heeft in de Tweede Wereldoorlog: het herkennen van vliegtuigen. En ja, en in Engeland treinen, vliegtuigen, vogels, dat zijn echt hobby's die uh, grote vlucht nemen, omdat mensen meer vrije tijd hebben. En uh, de Emiraten, dat is een prachtige locatie. Je hebt altijd zon uh, om mooie foto's te maken. Ik ja. kan me mm. voorstellen, maar het is heel riskant... omdat die landen natuurlijk ja, in het midden oosten Die moeten daar nog even aan wennen, ja. Hobby's die een grote vlucht nemen, is ook wel goed in dit verband. Maar, maar nu wij u toch uh, aan de lijn hebben, en ook uh, verstaanbaar weer... Uh, vanavond is er een debat, u weet het ongetwijfeld, over de JSF. En de vraag of daar nou wel of niet kernwapens aan gehangen moeten worden. U bent natuurlijk ja. voor, of niet? Nou, dat ik ervoor zijn. Ik ben tegen kernwapens als zodanig. Maar als je kernwapens uit de wereld wil helpen... moet je natuurlijk niet het onderwerp gaan versmallen tot de JSF. Dat heeft er geen bal mee te maken. De kernwapens kunnen worden opgehangen onder de F-16. En de ISF zal pas omstreeks 2024, denk ik... in staat zijn om kernwapens af te gooien. Dus als je nu zegt... Uh, wij willen de kernwapentaak voor de ESF afschaffen, dan maak je het onderhandelaars die dus willen komen tot wederzijds ontwapening met de Russen het buitengewoon moeilijk. En je kan zelfs de wereld gevaarlijker maken, want als Nederland die kernwapentaak eenzijdig afstoot, dan maak je grote kans dat de landen als Polen uh, die, ja, die taak gaan overnemen. En dan wordt de wereld alleen maar veel riskanter. Dus uh, er worden twee dossiers door elkaar gerust. Het uh, ja. wens om kernwapens af te schaffen... en het bekende riedeltje in Nederland... God kunnen we nog eens een beeld verzinnen tegen de ESF. Ja, maar, maar het blijft een altijd wel een, te maken hebben. een moeilijk te volgen redenering. Ik ben tegen kernwapens en daarom moeten we ze aan het vliegtuig hangen. Ja, uh, kijk, als je tegen kernwapens... In de, de, de, de, de NAVO is afgesproken, wij hebben kernwapens. En uh, ook nog sinds jaar en dag. Die ging eerst onder de Starfighter en nu anders onder de F-16. De F-16 blijft ermee doorvliegen tot 2024. Ja, nee, dat heeft dus u net je, uitgelegd. Maar goed, ja, Als je tegen kernwapens bent, dan moet je ze nu afschaffen. Dan zeg je gewoon, haal die kernwapens weg onder de F-16. Ja. Dat ben je helder. Maar daar bent u en, niet en voor. Als je de 2024 afschaffen is het een beetje apical. Ah. Nog even tot slot, want er zijn ook heel veel problemen... Hè, blijkt met dat uh, toestel, de JSF, met de software. Moeten we is het toch achteraf gezien niet een heel onverstandige beslissing? ...uit de gewoon andere beslissingen. Uh, de ontwikkelingen rondom de ESF uh, worden vooral gecompliceerd... ...door de Amerikaanse uh, berichtgeving, ...waar de allerlei interne accountantsdiensten van Defensie van de en, de, en van het Pentagon... Ja, ...met elkaar discussiëren over hoeveel garanties kunnen we eisen. In werkelijkheid ligt het project keurig netjes op schema. Er vliegen al meer dan 100 vliegers, waaronder wie één Nederlander... In, in, ...in meer dan 100 vliegtuigen... Eh, dus het project is alles behalve, eh, in, in, die is het kinderziektes aardig aan het aan ontgroeien. Maar in Amerika is het heel begrijpelijk, omdat het over echt miljarden gaat, dat als je 1 of 2 of 3 procent op het project kunt besparen, dan levert dat gelijk heel veel geld op. Mm -hmm. dus het wordt eigenlijk heel goed dat Amerikaanse accounten zien en het is ook voor ons in Nederland van belangrijke heel goed oplet dat er geen te veel wordt uitgegeven. maar. Uh, het project al zodanig, uh, dat zeggen alle deskundigen die uh, ermee te maken hebben, die het echte dossier kennen, loopt gewoon goed. Daar geeft u alle vertrouwen in. Matt Herbert, dank voor uw reactie. Graag gedaan. Radio 1 vandaag. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Als je op een dag als vandaag in de rij moet staan voor een van de musea aan het Amsterdamse Museumplein, nou, dan ben je niet te benijden. Je staat nu waarschijnlijk vol in de wind te Blauwbekken, Utrechtse Domplein. Ook al zo'n tochtgast. En als is niet waait, dan is het zomers vaak weer veel te heet... tussen al die grote gebouwen. Nou, hoe wij bouwen, dat is van grote invloed op het klimaat in de stad. Maar daar lijken Nederlandse architecten... zich niet altijd rekenschap van te geven. In haar boek Het Weren in de Stad... breekt stedenbouwkundige Sanda Lensholzer een lans... voor een manier van bouwen waarin dat wel wordt meegenomen. En okay. ze is hier. Welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Ja, rondom die hoge gebouwen staat natuurlijk heel vaak uh, zo'n harde wind... dat je, uh, als je daar Bijvoorbeeld langs Fiets, dan word je bijna omver geblazen. Dat is geen toeval. Dat heeft echt met de bouw en de aanleg van de stad zelf te maken. Ja, dat is zo. Uh, nou, ik moet even een anekdote vertellen, want ik woon nu sinds 15 jaar in Nederland. Ik ben uit Duitsland van origine. En uh, op dag drie, dat ik in Nederland uh, was begonnen te werken, werd ik uh, bij Laakhaven in Den Haag van mijn fiets geblazen. Letterlijk. En, nou, Laakhaven is natuurlijk ook zo'n gebied met hoge gebouwen. Daartussen ook heel veel open ruimtes en wateroppervlaktes. En daar ontstaan dus die windregimes uh, waar je dan heel erg last van krijgt. En heb je dat in Duitsland niet? Ja, dat hebben we daar ook. Hè. Ja. De wind is overal hetzelfde. Maar in Nederland hebt u het voor het eerst gemerkt, hè? Ja. Of nou ja. daar voor het eerst. Ja, in Duitsland waait het wat minder. Want uh, Den Haag is het natuurlijk aan de kust en daar heb je hogere windsnelheden. En um, ja. Maar het, het is dan natuurlijk iets waar je dan wat sneller mee geconfronteerd wordt. Maar ik snapte daar toen helemaal niks van. Nou, en toen dacht ik, ik ga dat eens onderzoeken hoe dat zit met die gebouwen hier in de wereld. Ja, onder meer was dat een van de redenen die mij ertoe bracht van... hé, hey, waarom is dat nou eigenlijk zo? En ik heb daarna zeven jaar ook in de praktijk gewerkt als landschapsarchitect. Ik ben eigenlijk niet stedenbouwkundige, maar landschapsarchitect en stedelijk ontwerper. En um, nou ja, daar is in mijn projecten ook soms iets langsgekomen... dat mensen klachten. ja, dat plein wat je daar hebt ontworpen... Dat ziet er hartstikke mooi uit. Maar ja, weet je, in die hoek daar, dat, uh, daar waait het zo. Kan dat niet anders? En dat zijn allemaal dingen die je dan aan het denken zetten. En ik ben uh, negen jaar geleden begonnen te werken voor Wageningen Universiteit. Als universitair docent bij de leersgroep. Zo'n groep landschapsarchitectuur. En heb daar ook mijn promotieonderzoek gedaan. En nou, daar heb ik me dan natuurlijk meteen op dit thema gestort. Ja, maar, ja Het is dus blijkbaar niet zo dat architecten... als ze een gebouw ontwerpen, daar rekening mee houden. Nee, dat is uh, helaas niet zo... Eigenlijk krijg je wel op de universiteit uh, uh, ja, wat, wat stedenbouw fysica les en, en uh, ja, hoor je daar wel eigenlijk over na te denken. Maar ik denk dat het niet genoeg in de spotlights komt en dat het vooral ook aan de studenten op een heel moeilijke manier over wordt gebracht, uh, zodat het niet zo makkelijk omgezet kan worden. En ik heb met mijn eigen studenten ook heel veel uh, nou, ontwerpstudio's en dingen gedaan, omdat ze zeg maar, een beetje bij hun, dat ze daar dat vingerspitzengevuur krijgen en dat nou, onder de knie krijgen. En ik merkte ook bij workshops met pra praktijkmensen dat je het op een begrijpelijke manier over moet brengen. En dan wordt er dan ook iets mee over. gedaan. Ja, want het is niet eens alleen de wind hè, die maar. een probleem vormt. De, de warmte is een nog veel groter probleem. Nou, dat hangt er natuurlijk een beetje van af hoe je het ziet. Uh, in Nederland ervaren wij meestal de wind als het uh, uh, meest voorkomende probleem. En die hitte, uh, dat is iets wat we ervaren als je hittegolven hebt. Hè? Dus als je meerdere dagen achter elkaar iets van meer dan 30 graden hebt. Maar daar moeten we ook bij zeggen, die, die uh, luchttemperaturen... die dan in het weerbericht worden medegedeeld. Hè? Als uh, Gerrit Triemstra zegt, uh, ja, het wordt 30 graden dan is het in de stad vaak veel meer. Dan kan dat tot 38 graden. En dan heb ik het... Nou, dat is dan meestal in de nacht... dat die grote uh, temperatuurverschillen uh, ontstaan... met die weerstations. Maar dat ik komt heb... omdat de stad de hitte vasthoudt. Juist, ja. En dan heb ook... ben je juist weer blij met een windje dus uh, dat, dat je denkt het de toch lekker door tussen ja, die grote gebouwen ja, ja dat, dat is wel lastig om daarop te bouwen hoe bouw je dan tegen hitte nou uh, tegen hitte bouwen is eigenlijk uh, misschien meer tegen hitte planten en uh, daar hebben natuurlijk de landschapsarchitecten ook een grote rol maar ik denk ook als je bijvoorbeeld met, met heel mooie groene gevels iets maakt dan kan je ook als architect uh, je ei in kwijt door een mooie ornamentiek en zo daarmee te doen uh, want Groene gevels die houden dus eigenlijk zelf die zoninstraling direct al af. Die dat gebouw op zich opzet. Dus dat kun je ook zelf doen, met je eigen huisbewijs? Tuurlijk, spreken. iedereen kan daarmee beginnen, morgen of nou ja, misschien in het plantseizoen vanaf uh, mm -hmm. maart dan. Hè? Maar moet, er, moet, er niet, moet je er niet voor zorgen dat stedenbouwkundige ontwerpers van steden... op een of andere manier ook verplicht hier rekening mee zouden moeten houden? Ja, nou ja, er zijn steeds meer incentives... zoals een, een NEN-norm die een paar jaar geleden uit is gebracht... over wind rondom grote gebouwen. Dat is in Nederland dus nu een soort ja, aanbeveling... Daar wordt nog niet zoveel mee gedaan. Maar goed, het, het is er. En ik hoop dat daar steeds meer mee gebeurt. Maar we zijn ook echt een beetje bezig met een soort missie. om dat hele thema meer onder de aandacht te brengen. Daaronder valt natuurlijk ook mijn boek. En uh, ja, ik ben heel blij met al die publiciteit die dat krijgt. En ja, het, het is toch iets waar heel veel burgers iets van voelen: het oh, ja, stadsklimaat. Ja, en ja. dan denk ik. Nou, Ontwerpers, planners, euh, doe daar iets mee. Maar ook gewoon elke burger die een eigen huis heeft, euh, ga je hele tuin niet vol tegelen, hè? want dat zie je natuurlijk ook in de Vinexwijken. Soms is dat echt één grote betonbloksteen. Ja, het is wel makkelijk, hoor. Ja, dat is misschien qua onderhoud soms... Je kan ook plastic bomen inzetten dan. <laughs> ja, nou ja, die houden op zijn minst wat uh, van de zon af. <laughs> hè. heb je een beetje schaduw. Ja. Maar bomen hebben natuurlijk ook het voordeel dat ze nog extra water verdampen. En daardoor de temperatuur temperen. Er staan heel veel van dit soort uh, tips. In ieder geval heel veel informatie hierover in uw boek. Hè. Het weer in de stad heet het. Dus voor iedereen die hier ook beroepshalve mee bezig is. Uh, het is te verkrijgen. Het boek van stedenbouwkundige Sanda Zo, Dank u wel. Graag gedaan. En uh, mevrouw Lenzel, ze komt uit Duitsland. We blijven even bij Duitsland. Dit heet een bruggetje. Bondskanselier Angela Merkel die heeft namelijk in het Duitse parlement... de regeringsverklaring voorgedragen. En daarmee kan de coalitieregering de coalitie van SPD, CDU, CSU... de zogenaamde GroKo, de groze coalitie, nu echt aan de slag. NOS-correspondent Wouter Meijer in Berlijn aan de lijn. Uh, Wouter, had Merkel nog wat nieuws te melden? Nou ja, Natuurlijk niet zo heel erg veel, want het regeerakkoord is van december. Dus dat is bekend en de meest ambitieuze ministers... hebben ook al allerlei nieuwe plannen gelanceerd. Dus bij Merkel was het vooral het nieuws ten eerste... dat ze de verklaring als eerste bondskanselier ooit zittend heeft afgelegd. Wat ze nog steeds herstellend is van een bekkenbreuk tijdens het langlaufen. Eh, en natuurlijk de toon die ze dan zou aanslaan over die onderwerpen. Eh, opvallend bijvoorbeeld dat ze erg kritisch is... over de Amerikaanse afluisterpraktijken. Nog steeds. Daar de komende ja. tijd, ja, echt wel aan gebeuren om dat schandaal af te handelen. Dat is echt niet voorbij. Eh, opmerkelijk haar waarschuwing eh, over de eurocrisis... die nog lang niet voorbij is... dat er nog heel veel hervormingen nodig zijn. Dus dat wordt een hele klus om met dat soort moeilijke verhalen... Eh, campagne te gaan voeren voor de Europese verkiezingen. En de bevestiging dat het energiebeleid in Duitsland... echt een van de grote speerpunten van deze regeerperiode wordt voor Merkel. Eh, de subsidies voor groene stroom die moeten worden beperkt... omdat de stroomprijs anders veel te hoog wordt. Tegelijkertijd zegt Merkel al die nieuwe technologie is juist goed die we ontwikkelen. He, dat is het, het grote exportsucces voor Duitsland de komende jaren. Dus je ziet ook dat die energiewende eh, nadrukkelijk... dat zij dat ja, nadrukkelijk ziet als een vorm van industriebeleid. He, dus geen groen dromen van een schoon milieu... maar gewoon nationaal belang en exportbeleid. Ja, hoe, hoe is het eigenlijk met de sfeer in het uh, kabinet? Die, die, die grote coalitie, die, die, die was er nog niet. Of de ministers die uh, lagen al overhoop met elkaar. Gaat beter nu? Het gaat nu weer wat beter. Er is wel een soort gezellig clubgevoel. Eh, Merkel heeft het kabinet vorige week twee dagen opgesloten in een paleisje in het bos. Eh, twee dagen betekent dat je in ieder geval één avond bij de open haard hebt en een glaasje wijn. Dat is heel goed voor de stemming. Maar je ziet inderdaad overal die verschillen doorschemeren. De SPD, de Sociaaldemocraten willen de pensioenen verhogen en meer mensen een goed pensioen geven. Maar ja, wie gaat dat betalen? De minister van Buitenlandse Zaken wil dat Duitsland een grotere rol gaat spelen. Bijvoorbeeld in militaire missies in Mali en Centraal-Afrika. Terwijl de minister van Defensie moeite heeft om de stemming in het leger er een beetje in te houden. En bijna overal zie je dat er steeds een minister van Merkels, CDU, tegenover een sociaaldemocraat staat. Dus heel veel breuklijnen die de komende maanden aan de oppervlakte zullen komen, denk ik. Oké, okay, Wouter Meijer in Berlijn, dankjewel. En we blijven met brugtjes, Nog een ja, precies ja. in Duitsland. We en gaan het hebben over de Spielwarenmessen. Dat is jaarlijks de grootste speelgoedbeurs ter wereld. Die is namelijk vandaag in Nuremberg van start gegaan. En een van de stands op die beurs wordt bezet... door de Nederlandse speelgoedlijn Kukkel. En dat speelgoed is speciaal ontwikkeld voor vader en kind. Onze verslaggever Misha Blok sprak met medeoprichter Gerard Krijger... en met speldeskundige Marianne de Valk. Ben jij een hond... Ben jij een bruin dier? Nee. Gerard Krijger, medeoprichter van uh, speelgoedlijn Kukel. Zo kwam u op het idee hè, toen u uh, aan het spelen was met uw kind... voor een nieuwe speelgoedlijn. Uh, ja, dat klopt. Alleen uh, toen was uh, mijn zoontje nog veel jonger. Ik was uh, geïntegreerd door het feit dat er heel veel speelgoed is. Dat je niet weet welk speelgoed nou eigenlijk... bij welke ontwikkeling dus fase van een kind uh, past... Hele kleine kinderen kun je wel met uh, een gitaar aankomen... maar ze begrijpen helemaal niet uh, wat dat is. En, uh, en dat kan frustratie opleveren, zowel bij een kind als bij de ouder. Ja, want ja, jullie spelen nu uh, Wie is het? Maar u heeft zelf anderhalf jaar geleden... Uh, een eigen speelgoedlijn op de markt gebracht, KUKOL. Wat is dat voor speelgoed? Ja, KUKOL is met name voor vaders uh, gemaakt... voor de ontwikkeling, tien eerste ontwikkelingsfase van een kind. Dus het gaat om interactie, vaders en fair trade... want we willen het speelgoed niet uh, laten maken door uh, andere kinderen. En waarom voor vaders? Uh, vaders bleken een veel grotere behoefte hebben aan uh, snel aan de gang kunnen... met simpele instructies, kort. En uh, lekker doen, bewegen en, uh, en lekker plezier maken. En dat zit in de uh, lijn nou, opgesloten. Maar hoe weet u dat? Tenminste, ik kan me voorstellen dat als vaders dit horen... dat ze zich toch een beetje aangevallen voelen. Van, hoezo spelen wij anders met kinderen? Vaders uh, die, die worden vaak een beetje uh, onderbelicht tijdens de geboorte. Dus heel veel aandacht voor de moeders en voor het kind... En vaders die weten vaak niet precies wat ze moeten gaan doen. Hebben ook geen tijd om dikke boeken te lezen. En willen gewoon aan de slag. Dan laten we eventjes naar wat speelgoed kijken. We hebben twee geurdoekjes bedacht om de geur van de vader te gaan brengen bij, de, bij het kind. Want de moedergeur is al lang bekend, maar de vadergeur niet. En we vonden het leuk om in die fase waarin je nog weinig met een kind kan spelen... Uh, toch al iets belangrijks te doen. Dus, dus dat doekje gaat eerst uh, een hele dag in de oksel van de vader? Nou, een hele dag is niet nodig. Uh, maar een, een klein beetje je geur uh, of na het sporten of uh, bij het slapen aangeven is al voldoende. En ik zie hier een hele grote dobbelsteen... En het rammelt. Er staan dieren op en bij ieder dier staat een activiteit eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. En bij het aapje staat slingeren, bij de kangaroo staat springen. Dus je gooit met die dobbelsteen en je kunt dan waggelen als een pinguïn... je kunt uh, kriebelen als een spin, uh, stampen als een olifant... Dus er staat veel duidelijker op eigenlijk wat je als vader zou moeten doen. Ja, je weet dus ongeveer wat je ermee moet doen. Maar je kunt de activiteit zelf zo doen als jij het leukste vindt en je kind het leukste vindt. Want een van de belangrijke dingen bij vader-kindrelatie is humor. En, uh, en moeder-kindrelatie ook. Ook, maar uh, nog wat extremer bij vaders zijn we ook, ook hier en daar een, wat, wat, wat vaderlijke grapjes zeg maar, erin verstopt. Om het uh, ja, om gewoon net even wat aardiger te maken ga ik meteen eventjes checken bij Marianne de Valk. U heeft een onafhankelijk adviesbureau... waarbij u ouders en professionals advies geeft over spelen en speelgoed. Klopt dat, wat, wat, wat Gerard zegt? Dat vaders anders spelen met, met hun kinderen dan moeders? Ja, dat klopt. Moeders spelen over het algemeen veel rustiger... en zijn veel taalgerichter, zijn veel meer op woordjes leren... en wat, wat, wat heb je daaraan. We uh, zien spelen ook heel vaak als uh, doe maar wat ik doe... en dan uh, wordt het heel erg goed... of ze laten de kinderen uh, fantasiespelletjes doen... Vaders zijn over het algemeen meer bewegelijk, meer actie, meer uh, oorzaak en gevolg. Uh, uh, dat soort uh, grappen. Ik denk dan toch van ja, er zijn toch ook net zo goed moeders die gewoon lekker ruw met hun kinderen spelen. en hun kind de lucht in gooien en uh, in bomen klimmen. En er zijn net zo goed ook vaders die toch talige spelletjes doen met hun, uh, met hun kind. Het, is zo, het klinkt zo rolbevestigend. Natuurlijk. En uh, al die moeders die dat doen, die, uh, die moeten dat vooral blijven doen. En alle vaders die dat anderen doen, die moeten dat ook vooral blijven doen. Is dat gebaseerd op, uh, op wetenschappelijk onderzoek? Of, is dat, uh, of zijn dat uw eigen ervaringen? Nee hoor, dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op het ogenblik zijn er nog een heleboel onderzoeken bezig. Uh, vooral ook in, in de kinderopvang hebben we dat uh, heel erg gemerkt, dat verschillen. En we hebben ook gezien dat heel veel mannen uit de kinderopvang verdwenen zijn. En na aanleiding van uh, dat gemis wat daardoor echt is ontstaan bij de kinderopvang... zijn er ook weer verschillende studies aan de gang... om te kijken hoe spelen mannen nou anders dan vrouwen. En wat kunnen wij als vrouw daarvan leren... Om, uh, om dat maar te compenseren als er geen mannen in de buurt zijn. Oh, dus het is wel een positief iets. De manier dus waarop mannen met kinderen spelen. Vrouwen kunnen er nog wel wat van leren. Ja, sterker, doordat wij zo ontzettend vrouwelijk met kinderen omgaan... krijgen kinderen, en dan met name jongens... vaak een, een etiketje wat uh, helemaal niet zo goed is. Wij noemen vaak... Uh, uh, dat ze, de manier waarop ze spelen wordt door vrouwen heel vaak... en snel agressief genoemd of wild genoemd. Of ze maken een hoop herrie of ze maken een hoop rotzooi. Terwijl dat eigenlijk gewoon past bij het, uh, bij het beeld... wat jongetjes hebben bij spelen. En dus moeten we mannelijker spelen met onze kinderen. U hoort een van Misha Blok... in gesprek met Gerard Krijger van Kukkel... en met speldeskundige Marianne de Valk. Another dawn, another day, another to be made. I got a in my soul, a little rock, a little roll assimilate.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 Out of my lane, boy, and out of my lead Some are born to thrive and some to un- Pikt u die ook meteen even mee. De nieuwe van Robbie Williams, Shine My Shoes. We luisteren naar Radio 1 vandaag. We zijn er tot half vijf. We melden ons zo meteen weer naar het NOS Journaal met Dorot Megens. We gaan het onder meer hebben over de enorme opluchting in de gemeente Dordrecht. Waarom? Nou, dat hoort u dan zo wel.